Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Denemarken zijn twee kinderen overleden op het strand. Ze waren een gat aan het graven, waardoor waarschijnlijk een duin deels instortte. De kinderen kwamen vast te zitten onder het zand. Hulpdiensten konden ze 40 minuten later pas bevrijden. De jongens van 9 en 12 uit Duitsland zijn daarna in het ziekenhuis overleden. Minister Faber van Asielzaken is niet blij met de extra procedure die is aangevraagd voor Mikael en zijn moeder. De twee dreigen uitgezet te worden naar Armenië. Mikaels vader heeft daarom nu een voorlopige verblijfsvergunning aangevraagd. De PVV-minister vindt dat niks. Kijk, hij heeft recht om natuurlijk nog een extra aanvraag te doen. Ja, ik bedoel, dat is zoals het hier in Nederland geregeld is. Maar nogmaals, er moet natuurlijk wel gekeken worden naar dat, naar dat stapelen. Want dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Want zo kan je natuurlijk ook geen beleid maken of helemaal niets. De nieuwe regering heeft eerder al gezegd dat ze asielprocedures willen verkorten. Zojuist is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Parijs begonnen. De komende weken zijn er veel medailles te winnen voor topsporters met een beperking. Dat komt omdat er per wedstrijd verschillende categorieën zijn. Hoe dat zit, vertelt sportverslaggever Edwin Peek. Het heeft te maken met de beperking van beweging. Wat kan jij en wat kan je eigenlijk niet? Dus ze moeten per sport gaan bekijken wat jouw bewegingsbeperking is. Bijvoorbeeld bij de atletiek heb je op de 100 meter heb je 1300 meters van de visueel beperking. Die een guide, een gids, naast zich hebben lopen. Tot en met de klasse van bijvoorbeeld Fleur Jong. Dat is een para-atlete die rent met twee protheses. Benieuwd welke andere Nederlandse medaille favorieten je in de gaten moet houden de komende dagen? Luister dan de NOS op 3 podcast Lang Verhaal Kort in je favoriete podcast app. Het weer blijft nog lang lekker warm. Vannacht is het een graad of 17. Morgen zien we wat meer wolken, maar toch vooral zon. Het wordt 23 graden aan de kust tot 29 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. programma van Rick Seur en Pim Groof. Vandaag met gastpresentator Dick van Duin.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 Begonnen dingetjes te leven de visitor, wat ik wel een, een goede band vind. Ja. En al die nieuwe initiatieven, die gingen dan ook buiten de gevestigde platenmaatschappijen om. Ja, het was de tijd van do-it-yourself. Ja. Dus, uh, ding-dong moest... in uh, ja in maar, Nou ja, je, je had er een paar die al redelijk doorbraken. Plurex. Plurex, torso van no Hans en mij. Ja. wat Eerst no fun, toen torso.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 En muziek maken, je ja, als een soort tweede natuur eigenlijk ook. Dus dat gebeurt ook nog wel. Maar ja. boeken schrijven, romans of... Uh, ja, heb je die, uh, een roman. Een roman, oké. Okay. Ja. In ja. drie delen heb ik een roman geschreven, dat heet Suicide. Wat nu al op de website van Lebowski... Juist, deels wordt daar deels. is hij als, als ton geplaatst. Heb je dat gezien? Ja. Oh, wat goed. En gelezen. Echt waar? Ja. Allemaal? <laughs> Het grootste deel. Oh, wat goed zeg. <laughs> ja. ja. Oh, dan ben ik ja. verrast. Dat vind ik ja. leuk. Ja. Leuk of toch. Nee, gaan. dat is ja. echt ja. Maar waarschijnlijk mijn magnum opus hoor. Ik bedoel... Ja. Uh,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 Dat was ja. bij zo'n zo winkel van tv-filters. En ik, kreeg, ik mocht het singeltje hebben, want dat vond ik mooi. Keep Searching. Ja. Maar dat is ook in, tijdens een ruzie met mijn vader. Heb je door de kamer heen gezeild. En toen brak het in twintig stukjes of zo. Oh, toen was ja, mijn singeltje ja, ja, weg. Vandaar ja. dat ik dat singeltje ja, noem. Ja, ja, en het ja. komt goed uit, omdat het Keep Searching heette. En dat ben ik heel, <laughs> heel makkelijk kon aan, aan, aan, aanvullen met. dat ik nog steeds zoekende ben eigenlijk. Nu ja. terreur is dat wel leuk. En je familie heb jij. Uh,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 om mij vertrouwd te maken met het begrip studeren, zeiden ze dat ik een instrument uh, oh, moest kiezen. Ja, ja. Zodat ik uh, de routine kreeg van het okay. studeren, elke dag na twee keer een half uurtje en zo. En dat zijn die ouders? Dat zeiden mijn ouders en mijn grootouders. En toen okay. kreeg ik van mijn grootvader... en waarom ik het accordeon koos, weet ik bij God niet meer. Nee, okay. Maar ik koos voor het accordeon... en toen kreeg ik les van Koen van Orschouw. dat was een vrij gerenommeerde accordeonist in Nederland. Yeah. En die zei toen tegen, me, tegen mijn familie... Dat, dat ik beter een knoppenkast kon hebben. Beide kanten knoppen dus in plaats van ja, oké. Okay, okay. Dat is iets wat moeilijker yeah. weer, maar... Yeah. Ja, dat, dat, hij vond dat ik dat, uh, dat moest hebben. En eigenlijk dat kleine accordeonnetje met een drie-rijertje. wat ik toen van mijn grootvader kreeg. Ja. is het accordion waar ik nog steeds op speel. Echt waar? Dus Zo alle wel, opnames die ik gedaan ja? heb waar een accordion op, op voorkomt. is die dat accordionnetje. Ik heb nog nooit op een ander accordion gespeeld. Zelf. Oh, wat leuk, ja, leuk. Ja. Dus dat is ook de accordion die je met je optreden. Is nog steeds. Absoluut. Ja. En haak met plakband aan elkaar. het middengedeelte. Dat is zeg maar de balg. Maar ja, dat is ook weer. Ik heb een tijdje in Griekenland gewoond. en daar had iemand een balg voor mij besteld. dat schijnt dus dat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 The punch Now my empty cup is as sweet as the punch is as sweet as the punch. Sweet as the punch. Sweet as the punch. Sweet as the punch. As the punch. Ik ben ooit in mijn jeugd op stap geweest met Ray Davis. Ah, oh, te gek, ja. En die op gang komt laat. Ik ben mijn boek aan het schrijven. Ik zit zo'n beetje tegen het eind. En mijn, ja. neef, mijn neef zegt: Ray Davis speelt in de. In, in Caraibe. ga oh, ja, mee. Ja, vind ik leuk, leuk. Hij had een kaartje over. En toen was hij daar, toen speelde hij zijn eentje met de gitarist. Hij ja. vertelde ja. niet het ja. hele verhaal. Klopt, ja. Ja, zei hij. In een boek. Ja. Vertel niet het hele verhaal. En toen had ik iets van, ja. Ben ik nou getroubleerd dat ik alleen maar denk ah. dat het zou.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 Ik ben opgegroeid met, hoe heet hij, was mijn tweede vader eigenlijk, een periode, Ramses Chafie. Dus, ja, Uitgegroeid anders, ja. tot een of ja. die ja. Dus je weet hoe vaak die in elkaar is verslagen. Omdat hij een nicht was, weet je wel. Ja, nee, ja, ja, echt ja. waar, dat was ja? echt. Ja, ja. Dat was andere tijden, ja. Dat wil je ja. echt niet weten. Maar ja. uiteindelijk groei je ook een beetje richting chansonnier. Ja. Omdat en, ik het Frans wel en leuk en vind. Het ligt me ja. ook goed, Frans. Ja, ja ik vind het chansonnier natuurlijk ondergewaardeerd. Ja.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 die kon daar niet echt zingen, maar goed, er zijn er wel. Nee, mee. maar hij maakte wel mooi. Natuurlijk. Bob Dylan kon ook niet zingen. maar nee. hij heeft ik... de meeste liedjes ja. geschreven voor iedereen. Ja. Maar zingen kan je niet. Je. Nee. Nooit gekund. Ook. Ik bedoel, wel met die haren, Dat was natuurlijk wel iets. Dat hoort. Ja, maar dan vind ik het toch een beetje subjectief, hoor. Ik zou ja. wel kunnen zingen inderdaad. Ja, ja? vier. Ik vind het het mooiste. Er zit echt uh, diepte gevoel, leven. Leven. In de ja, zoek, ik heb ja. dat helemaal niet. Ik vind ze ja, soms ja. wel heel goed, door, sommige vind ik geweldig, echt. Ja. Ik heb nu een nummer opgenomen. Dat heb ik niet meegenomen. Ja, dat is wat okay. te vinden alweer. Dat wist ik niet. Ik lag in Ik vond het geweldig. Jongen. Een Franse band, die belde mij. Of die zocht een contact. Marquis de Sade. Die zanger is overleden. Ja, dat gebeurde op deze leeftijd. Ja, dus, ja, ja helaas. Die hadden één ja. die vroeg of ik dat in wilde zingen. Oh. Zei, nou, zo, huh? Ja, nou, toen ik zei, ja, is goed. Toen vonden ze erg, maar helemaal te gek. Oh, en en ja. toen zei hij van, ja, maar als u een andere tekst wil, of in het Engels. Een andere melodie voor uzelf. En...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 Mensen zijn helemaal blij. Die plaat is nu net uit. Die staat is in de top 40 nu daar. al. Het is een alternatieve grote band. Maar nou komt het. Die mensen die erop meedoen. Er zitten twee gitaristen buiten het nummer. En denk, je: ja, dat zijn wel goede gitaristen. Maar ja, onderscheid nooit je medemuzikanten, toch? Nee. Dat zijn dus... Die een is Richard Lloyd. Die komt uit Television. Oh, ja. Dus, dus de, de tweede ja, gitarist ja, ja. naast Tom Verlaine, Richard ja, Lloyd. Ja. En die andere is Julian Nog wat Die komt bij Richard Hell en The Void ooit vandaan. Ja, die zit op het ja. nummer wat ik zit. Dat vind ik dan leuk. Dat vind leuk, ik dat zo leuk. leuk. Ja. Mooie, ja. mooie internationale samenwerking. Ja. Ja. ja, dat is leuk. Ja. Ja. Dit is ja. Ja. Dus mijn idee dat je pas op je 25 ste met ziek bent begonnen is uh, niet correct? Nee, nee, ik was al nee? toen ik acht jaar was, zeven jaar, kreeg ik accordion. Ja. En toen kreeg okay. ik lessen. Dan moest ik vanaf papier leren spelen, noten lezen. Oh, ja. En dat, dat ja. kan ik in een ja, prematuur stadium. Ik ja, ben niet ja. goed erin. Maar. Nee. Je kan wel een C van een F onderscheiden, bijvoorbeeld. Ja, ja je hoort het vooral, ja. ja. Er is helemaal geen muzikale opleiding gehad, eigenlijk. Nee, nee, want het kwam uit, uit het volk echt. De mensen waren altijd aan het werk, dus maar ja, ja, groot waren ja. dat een transportbedrijf. En dat was altijd in de garage en ja, dat was een bezig, praktisch ja. leven, was ja. dat.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 omdat ik een, een kopstem had. En dat hoorde Ilja Gort. Tegenwoordig die beroemde wijn. Ja, van de Ja, met die ja, snor. Ja. En die was toen invaldrummer bij de band van Ramse Oh. Want hij was drummer. Hè? Hij heeft in After 10 hey. gezeten. Ilya. Dat was... After 10? Ja, hij dat was, dat was de drummer van After 10. Oh. En die hoorde mij zingen. En die dacht God, met die, hoe wil ik een single opnemen. En dat, dat hebben we ook gedaan. Die single is geflopt. Maar dat was met Ilja Gort. Die had het liedje geschreven ja waren alle twee het idee, deden we dus waren losers waren geen hit, dus nou, maar hij is later heel groot geworden in de reclame, <laughs> ja, ja met andere ja, dingen ja, Niels, klopt, Niels ja. Wijnboeren. Ja. Dus. Ja. Ja, ja. maar je hebt toen de single uitgebracht onder een andere naam, hè? of nee, je naam was dat, aangepast? Dat, nee, dat, heb, dat, dat heeft dus dat label gedaan. dat was dus het grote, dat was bovema groot label, IMI eigenlijk. en die had een Dick Pollack gemaakt met dubbel L C K, Pollack. zonder het mij te vragen. ook. dat okay. vond ik niet leuk, maar nee.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 en uh, daar ben ik toen mee begonnen met hem en langzaamaan kwam het, ik, ik werd al eens binnengelaten gratis bij Paradiso door Ton Lebbink, die stond daar bij de deur en Ton zei hij wel, want ik had altijd van die bravo-verhalen natuurlijk, en Ton zei wel nou als jij een band begint, ik ben je drummer en op een gegeven moment was het zover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 en toen brak Pieter Kooijman dus met, uh, met een spelletje, uh, uh, met zo'n bal met zo'n gat erin. Weet ook, uh. Bolen? Bolen, ja. Yeah, brak yeah. hij zijn vinger. Toen zei je alleen een bas, drum en zang. Ja, was... <laughs> maar toen zat dus het jongere broertje van Theo Bolten zat erbij een keer te kijken. En die zei, no, ja. dat kan ik makkelijk. Ik zei, nou, als jij het zo goed kan, doe dat. Yeah. En die had binnen een dag al die partijen onder controle. En toen dus Pieter terugkwam, dat zijn vinger hersteld was, heb ik tegen Korg gezegd van nou...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 So periode, want ja, ik kom uit hetzelfde jaar als jij, 1953. Oh ja? ja. Wanneer? November, 10 november. Ik 11. Oh, te gek. Weet je wie op jouw verjaardag geboren is? Nee. Die is nu overleden, maar ja? dat is een van de allergrootste van de twintigste eeuw wat mij betreft. Nee. Enio Morricone. Oh. Ja, jouw verjaardag. Ja, te gek. Nou, hoe is, ja, ja, ik ken hem wel natuurlijk. Ja, en jij verjaardag. bent ook uit 53? Ook uit 53. Dus ja. wij schelen één dag. Eén dag, ja. Gewerde. Ik ben één dag ouder. Ja. En Ennio is precies 25 jaar ouder geweest dan jij. Oh, te gek. 25. Oh, dus toen je geboren niet. werd, werd Ennio ja, 25. Ja, ja. Vind ik wel leuk. Ik vind Ennio een heel groot component. Ja, ja. Ik heb nou, twee okay. mensen die, die zeg maar, waarvan ik denk ja, die gaan de 20 e eeuw echt gewoon uh, die hebben de 20 zo eeuw groot vorm gegeven dat het effect heeft. Het is dus ja. Ennio Morricone met al zijn prachtige muziek. Er zit ja. geen mis ertussen echt. En, uh, en Hergé. Kuifje. Hergé. Ja, ja, ja, dat is voor mij uh, heel Nou groot. klopt, Ja. ja.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 George Harrison was by far de beste componist... ...op de laatste twee jaar. De laatste twee jaar, misschien wel, En op die eerste plaat... zijn er ook meestal één of twee nummers van hem... ...die zeker wel toe doen. En die heeft met zijn sitar... ...enorme invloed gehad in die tijd. Op die sitar van hem... werden namelijk al ...waren bandjes als The Pretty Things... ...die ook zo'n ding gebruikten. En die was in dezelfde studio, dus die mochten hem dan even lenen. Maar dat wist ik ook niet. Ja, het is leuk om te weten. Maar die je, toen kwam ik inderdaad... Ja, het was een beetje nette muziek, natuurlijk, van de Beatles en zo. Rolling Stones was nog niet zo. Maar die punk heeft bij mij ook wel wat losgemaakt. welke bands bijvoorbeeld? Ja, meer die Engelse toch hoor. Ja, de Clash. De Clash en zo. De Jam is niet echt punk, maar meer mordsen. De Jam is niet De Sexbiz. De of. Nou, hoe heet die? Frankie, waar ik het net over had, die vriend van mij. Die heeft met Captain Sensible in een band gezet. Dus zeg eens een interessante man. Ja, ja, ja.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 Ik doe, als ik al die als ik flarden zie van, van Pinkpop of ja, Lowlands ja. of allemaal dat soort dingen, zie je die hordes mensen zo alleen maar bewegen in de keer. Ja. En ik zie dan bijvoorbeeld een filmpje over het eerste echte grote festival in Monterey. Ga daar ja. maar eens kijken. Ja, ja. ja. Zo'n hemelsbreed verschil. Ja. En daar ligt mijn hart nog steeds. Terwijl ik als ik die modernere dingen zie, dan denk ik, ja. nou, ik hoop dat ik dan nooit hoef te spelen op zo'n festival. Maar ik heb ook op een festival gespeeld. Dat is wel leuk. Hè? Dat was in Griekenland. Dus. Okay. Maar ik hoor uh, dat niet terug. in Jouw muziekkeuze eigenlijk. Hè? Wat? jouw hippie tijd. Want ze no. hebben jou gevraagd. Nou, wat zijn jouw nou, invloeden? Alone Again or? or. Sorry? Alone Again Or van Love. Ja, dat wel. Dat zijn de enige dan. Hè. En uh, ja. Kurt Butcher. Uh, dat ja, dat sorry, zeg maar niks. Nee, ken je de Sagittarius? Dat? Ja, die wel. Dat is Kurt Butcher. De oh. Millennium, ken je dat? Ja, die filmt wel, maar niet de muziek. Nee, nee muziek. Nee. Die band heette The Millennium. Oh, Oké, okay. moet je eens luisteren dan. Moet ja. je maar eens luisteren. Het ja. 68 ja. of zo, die plaat. Is. Oh, okay. Dat was een, een masterpiece qua geluid ook. Yeah. En Kurt zijn beste vriend, Kurt Boets beste vriend. Die heette Keith Olsen. Ken je die naam? Nee, ook niet. Dat is nee. de producer van die beroemde plaat van Fleetwood Mac. Die, die is in Amerika. Oh, okay. Rumors. Rumors, ja. Ja, dat ja. is voor mij dus al lang Fleetwood Mac niet meer. Want Fleetwood Mac houdt op bij Peter Green. Ja, dat vind ik ook, meteen. ja. <laughs> ja. <laughs> Peter Green. <laughs> we zijn bijna op dezelfde dag geworden. Dus ja, dat we moet wel, ja. Peter ja, Green ja. was geweldig. Ja. Al die oude dingen van ja. Fleetwood Mac, jongen. Nou, en die Danny Kirwan, ja. en die andere gitarist. Wat een prachtige liedjes heb die maar gespeeld. Ja. Jonge, jongen. Ah. Ja, echt. Dus kijk, dat het op een gegeven moment zo'n populaire band werd in Amerika met het Rumors. Maar het had wel het geluid van Keith Olsen.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 En ik, ik kan me herinneren dat we ja. lyrisch waren over de metalbox, weet je wel. Ook oh, Joy Division, dat kan ik... Joy, Joy Division, ja. Eerlijk ja. gezegd kan ik dat niet meer horen. Dat, uh... Als ik Unknown Pleasures, ik heb het toevallig geprobeerd. zeg ik dat Daar heb ik echt afgegooid naar het derde nummer. Ik denk, jezus man, dat, nee, dat kan ik niet aan meer. Dat is me te veel. Terwijl Toch als, denk... ik, als ik de tweede plaat hoor, ja? die die, die postuum is uitgebracht. Dat vind ik nog steeds een mooie plaat. Okay. Maar iedereen, dat Unknown Pleasures, dat was een masterpiece. En, ja, en ja, ja, dat mensen ja. hun leven veranderd. Ja, dat zie ik niet. Ja. Nee. Toch denk je dat er ook uh, golven en uh, dalen zitten. Tuurlijk. Dat je, ja, Tuurlijk. Ja, dat moet wel, ja. Je gaat ook muziek leren...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 Echt. Dus ja, je komt toch achter dingen. Maar nog een klein beetje Zandvoortse invloed, toch wel, hè? Dat nou ja, vanaf, vanaf <laughs> mijn vierde jaar, eerst ja, bij, een, bij een tante gelogeerd, hier bij die tentjes die allemaal bij jullie ja. staan. En uh, daarnaast hebben wij hetzelfde, vijftig jaar hebben we dat gedaan. 50 jaar? Dus ik heb tot mijn he? vijf, op het strand hier gestaan. Oh, heerlijk, Dus ik ken Zandvoort ja. ook goed. Ja. Maar toen sliepen we bijvoorbeeld nog op, uh, moet je nagaan, uit je van die die strokes. Ja, ja. Die huisjes daar, dat ja. was gecreëerd voor de bleekneuzes uit Amsterdam. Ja. Die <laughs> verder aan, niet met een op vakantie konden, dat nee, er geen geld voor was. Dus ja. Dit was echt daarvoor gecreëerd. Als okay. echt een de politie wacht hier ook in de zak. Ja. Die je zinkt. ja, natuurlijk. dat heb je nou niet. Alles. Ik, heb, ik nee. heb zwemles gehad in Ries. Ja. Laat je twee baren, een klein badje klopt, en een groot ja. en een kleine badje. Heb ik les gehad, was klopt, ik ja. vijf jaar. Zeg. Daar mijn diploma gehaald. Ja. Het heeft wel, net als ik hier ook over die zee weg aan, het heeft altijd iets van thuis komen. Als je die eerste, wel, ja? het eerste stukje ja. water ziet. Ja. Als je hem ruikt, ik ruik hem meteen. Ja. Omdat ik dat mijn leven lang gewend ben geweest. Ja. En dat circuit, zo is een nieuwe vorm, ken ik het helemaal niet. Ik ken alleen het oude circuit met bos in en bos uit. Ja. Ja. En Daar had je het doen nog doen. Gezond, in, ja. midden in het terrein stond dan gewoon nog een, een of andere keten waar je filmpjes van uh, Laurel <laughs> en Hardy kon zien als kind, weet je wel. Dus midden ja, terrein ja. van het circuit. Ja, ja. Ja. Ik nou, moet nou, je nou, zeggen dat, dat je laatste, het laatste jaar, ja. vorig jaar, ja. corona jaar, het een beetje gevolgd heeft weer. Oh, heb. weer. Ja. Ik heb het sinds Sena had ik geniet ja. van. Ik heb het vroeger vanaf vanaf Wolfgang von Trips. Okay, Ferrari ja. met twee van die open gaten ja. in de voorkant. Het was 1962. Ja. Toen heb ik ze elk jaar gezien. Tot en met uh, Alan Jones of hoe heet het. Senna, ja. Die tijd. Schumi al geloof ik. En toen, toen hield ik op ermee. dat ah, okay. de rock'n'roll en Maar het is nu een beetje allemaal voorspelbaar eigenlijk. hè? Ja, als Mercedes misschien... niet wint, ja, dan is het Max wel. Ja. Ja. Ja, ja, je weet maar nooit. Er komen wel jongens vanuit de achtergrond die wel goed zijn ook. Hoor, denk Toch, ik. Ja, ja, ja, ik weet het ja. niet ja. eigenlijk. Dat is altijd zo geweest. Er zijn altijd een paar die dit doen. Je hebt grote coureurs gehad, zoals Chris Amon... die heb nog nooit een wedstrijd gewonnen. Waarom? Oh, nee, en, al... en waarom niet? Omdat ik heb zelfs een keertje in een Grand Prix, mag je een ronde of twee ronden voor. Kwam je zonder benzine. Ja, zo. <laughs>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 Je had hier een jongen, die had ook de Boeddha-club en zo, Liffa. Ja, Boeddha, ja. ja. En dat is er nog steeds waarschijnlijk. Boeddha is hier vlak voor, inderdaad, ja. Ja, ja hier, nee, dat ja. was toen een café in, in de binnenkant. Oh, café, nee, die is er niet meer, nee. nee. Ja, die heb James Brown in Nederland uh, op laten treden. <lacht> en dat is antwoord dat, dat staat me bij, ja. Ik ja. weet niet welk jaar, maar... Je bent erbij geweest? Nee, ik nee. niet nee. Geweest, nee. Nee. Ik weet het. Het is een ja. feit. Echt een stroomvoer. Ja. Dus we weten dat wel. Nou, ga het doen. rondvragen. Ja, ja. ga maar doen. Ja. <laughs> we zoeken we uit. Is zoeken we uit, ja. Ja, ja, ja. En hier dat mooie hippie-nummer. De groep Love met Alone Again. Do, and I will be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 Weet je wel, wel de artist-artist, ja, zo. Een artist-artist, dat was Ja, het. dat hoor je vaker inderdaad. Hè? Maar waar komt succes dan vandaan? als je bent inderdaad een artist-artist. Het is artist, ja. denk ik. Totaal, denk ik, hè? Ja. Nou, ja. totaal. Grotendeels, gecalculeerd. Ja. Gecalculeerd. ja. Ja, ja, ja. Ja, de laatste tijd meer dan vroeger natuurlijk. Ja, ja. vroeger had je wel eens, uh, ja. kon het natte vingerwerk zijn. Maar ja, het ook, hele programma's heb je over One Hit Wonders.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 Nee. Ik vond het to, to, to, ik vond in een, een uh, uitdragerij ergens een voorbeeldenboekje van Meccano. Okay, yeah. En al die voorbeelden. Je dacht, ja, als je het in elkaar zet, vergeet je het ook nooit meer. Dus ik vond het, dat is waar, ik yeah. vond het heel interessant dat je mensen in elkaar kon zetten en dingen. En dat yeah. je ze uit elkaar kon maken en dat je nou het verschil niet kon zien tussen wat een mens is geweest en wat een ding. Yeah. En toen dacht ik, dit vind ik zo'n wijze gedachte. Een keer je leven lang yeah. kun je daar... Uh, ja, je hebt leuke stukken gemaakt. In in nou, uit, wat je zegt, die personen ook. Ja. ja. ja. Flinters vind ik tegenwoordig. Flinters, ja, dat heb Flinders, Vlinders, ja, ook ja. mooi, ja. Je zo'n honderd vlinders gemaakt. maken. Dan. Ja, ongelooflijk. Van en, en dan maken tekeningen ervan. Ja. Ja, ja. Dus ja. krijgen ze originele, hun originele naam. Krijgen ze. Ah, okay. Je hebt zelfs een vlinder die heet de Nijmeegse kapel. Dat vind ik zo. In de buurt van Nijmegen nou, gevonden. Nou, dat, ja. dat neem ik aan, ja. Geweldig, hè. Dat is ook een wereld op zich, hoor. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Komt ook in de literatuur. Veel voor Nabokov bijvoorbeeld. Wat komt veel voor in een... Vlinders. Ja? Nou, Bokov was een hele fervente hele vlindeverzameling. Een oh, okay. jager op ja, vlinde. Ja, ja, ja, nee, ja. Nee. ja, verbindingen tussen muziek en beeldende kunst. Hè? Ja, en, literatuur. en literatuur. Daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig geweest, om, om de verbindingen tussen die drie disciplines te leggen. Ja, ja oké. Okay. En wat zie je dan als verbinding? Of wat is daar... Het een kan het andere aanvullen of verduidelijken.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 Iemand heeft echt tijdens de tong het ooit, ooit geprobeerd... in zijn vinger. Het zit echt ook bloed uit mes. Zo'n kleine gilette was het. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ook de politiek erin? Ja, alles verweven. Ja. Politiek erin, poëzie... politiek... het beeld, de image... zelfreflectie, alles zit erin. Ja...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 Een tijdschrift heeft gehad, vier nummers, ooit in de twintig jaar, dat Meccano met één C. Oh, okay. yeah, yeah. ja, Daar heb ik toen een yeah. fotomechanische herdruk van gevonden, want dat is oh, wel okay. interessant. Ja. Maar dat deed je dus voordat je met muziek begon eigenlijk? Ja, met het schilderen. Meccano. schilderen. Ja? schilderen ah, okay. ja. Vooral ja. aan het schilderen. Ja. Ja. En toen kwamen de eerste tekstjes. Dus dat Meccano kwam, ja. de eerste tekstjes, En dus toen dacht ik, hey, er zit meer in. Dus daarmee heb je eigenlijk je altijd je uh, kunnen onderhouden. Hè? je geld kunnen verdienen. Natuurlijk. Nee, ik heb nee. daarbij altijd gewerkt. Ik altijd voor gewerkt? Mijn vader. Ja. mijn vader was hoofdredacteur van de Echo. Was een soort krant in Amsterdam. Okay, ja. En ik schreef veel artikelen voor horecatreffen. Dat was zo'n zijblad. Wat ah, ja, overal ja. verspreid werd. Ik heb in koffieshops gewerkt ook en zo. Ik heb altijd erbij moeten werken. Ik heb toch nooit wel. van mijn muziek kunnen leven. Nee, nee, nee toch nee, niet? Nee, nee, zeker niet. Maar ik heb wel het geluk dat als ik iets doe, dat het, uit, dat het uitkomt.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 I grow Though I establish The right correction I restrict myself To misery And off I go I'm in a spiral Of obstruction Redefine my Solitary state Suffering from the age-old game, corruption and foul play of the renegade. In token of my own submission, I'm losing grip on the things I knew. The